5 uur. NTO Radio 1 met Margreet Spijker. Wie mag zich met recht de baas van de onderwereld noemen? We vragen het straks aan misdaadjournalist John van den Heuvel. Dat na het NOS Journaal van 5 uur. Met Lot Living. D66-leider Pechtold vindt de kritiek op zijn partij... om het afschaffen van het referendum onterecht. Critici van de vinden dat D66 met de afschaffing... een van haar kroonjuwelen verkwanselt. Maar Pechtold is het daar niet mee eens. In een toespraak op het D66-congres in Rotterdam... noemde hij het raadgevend referendum een schijnoplossing. Hij zei dat het Oekraïne-referendum heeft laten zien dat het niet werkt. Volgens hem gebruikten de initiatiefnemers het referendum... om de Europese Unie te ondermijnen. De Ierse politie heeft negen mensen aangehouden voor de plunderingen van twee supermarkten tijdens zware sneeuwbuien in Dublin gisteravond. Ze worden ervan verdacht dat ze één supermarkt met een graafmachine hebben omgetrokken. Bij een andere supermarkt werd ingebroken door een gat in de deur te zagen. Door de sneeuwbuien kon de politie moeilijk bij de supermarkten komen. Uiteindelijk zijn de verdachten dankzij de inzet van legertrucks en sneeuwschuivers gepakt. Het Amsterdamse kandidaat gemeenteraadslid van Forum voor Democratie, uh, Rama Tarsing, stapt op. Hij was de nummer twee op de lijst. Hij kwam deze week in opspraak door een WhatsApp-groep. Daarin schreef hij onder meer dat homorechten de samenleving dommer hebben gemaakt. Homo's hebben relatief een hoger IQ, maar schaden de samenleving... doordat ze zich niet voortplanten, schreef hij. Rama Tarsing zegt in zijn afscheidsverklaring... dat hij advocaat van de duivel speelde en het standpunt niet onderschrijft. Volgens politiek verslaggever Xander van der Wulp is dit pijnlijk voor de partij. Forum doet natuurlijk maar mee in één gemeente... en Rama Tarsing was een belangrijke en zeker geprofileerde kandidaat. Zijn theorieën over ras, seksuele geaardheid en intelligentie bezorgde de partijen nu al enkele keren flinke kritiek. En andere partijen noemden Forum racistisch. Baudet sprak dat de afgelopen weken fel tegen. Het vertrek van de Amsterdamse nummer 2 past in die lijn. Al wil Baudet vandaag zelf niet reageren. Schaatster Esmee Visser is in haar woonplaats Bijnsdorp in Noord-Holland gehuldigd. Op de Spelen won ze goud op de vijf kilometer. De huldiging is in een buurtcafé. Ze kreeg een krans en een gouden sportmedaille. Tot nu toe heeft een derde van de mannen die zijn opgeroepen... voor het DNA-onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen... wangslijm afgestaan. In totaal zijn ruim 21.000 mannen opgeroepen om DNA af te staan. En de Emoji Movie is verkozen tot de slechtste film van het jaar. De animatiefilm over emoticons heeft vier Golden Raspberry Awards gewonnen. Die prijzen zijn de jaarlijkse tegenhangers van de Oscars. Die worden morgenacht uitgereikt. Voetbalbonden en competities mogen voortaan een videoscheidsrechter gebruiken. De internationale spelregelcommissie heeft de weg daarvoor vrijgemaakt. Volgens FIFA voorzitter Infantino maakt de videoscheidsrechter het spel eerlijker. We came to the conclusion that VAR is good for football, is good for refereeing. It brings more fairness in the game. Tot nu toe moest om toestemming worden gevraagd voor het inzetten van een videoscheids. Als het aan de spelregelcommissie ligt, beperkt de videoscheidsrechter zich tot beslissingen over doelpunten, rode kaarten en strafschoppen. Het weer dan nog: vanavond en vannacht kan het lokaal glad worden. De temperatuur ligt dan tussen de 0 en de min 5. Morgen af en toe zon bij 3 tot 9 graden.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 NPO Radio 1. WNL. WNL op zaterdag. Welkom terug. Straks schuift natuurlijk aan... mediadeskundige Mark Koster. Want hij gaat ons bijpraten over het laatste nieuws... de mooiste of meest opmerkelijke weekendinterviews... die hij heeft gelezen. En wnl even Mark Kampers... die loopt al de hele middag mee met de dierenambulance. En die zit ook in de ambulance zelf. En Alfa aan de Rijn, Mark. Waar zijn jullie naartoe ah, onderweg? Ja, we zijn onderweg naar een zwaan die vastgevroren uh, zit in een uh, sloot. Ja, het is ontzettend druk bij de dierenalbalans uh, als het uh, niet vriest. En op een normale dag komen er tien meldingen binnen. Maar uh, ja, nu met die vrieskou, 40 meldingen op één dag. Er werd al gezegd, nou het eten gaat hem niet worden straks. Want ze hebben het ontzettend druk. De telefoon staat rood gloeiend. En het zijn allemaal vrijwilligers. Uh, Dank je wel. Tot later. Twitter mee als je mee wilt praten via hashtag WNL... of via apenstaatje WNL op zaterdag. Er is een geheimzinnige liquidatielijst verspreid... onder inwoners van Utrecht en ook onder journalisten. En op die lijst wordt Redouante in verband gebracht... met maar liefst 17 liquidaties of pogingen daartoe. Volgens de politie is zeker een deel van de lijst... mogelijk op waarheid gebaseerd. Aan de telefoon misdaad journalist van de Telegraaf John van den Heuvel. Dag John. Goedendag. Wat dacht jij toen jij die lijst voor het eerst zag? Nou, ik heb hem wel even een paar keer goed moeten bekijken. Uh, het gebeurt niet heel vaak dat je als misdaadverslaggever... zo'n gedetailleerde lijst krijgt over achtergronden van liquidaties. Mogelijke uh, daders, motieven uh, en dergelijke. Dus uh, ja, we hebben er even goed werk van gemaakt. En geprobeerd zoveel mogelijk de inhoud uh, te verifiëren... aan de hand van uh, andere bronnen. En toen je dat deed, kwam je er toen achter... Dat het, dat het toch voor een deel wel waar moest zijn? Of twijfel je daar ook nog aan? Nou, het was uh, op zoveel punten eigenlijk zo specifiek... Dat we er wel gelijk van overtuigd waren dat dit van niemand moest komen die dicht bij het vuur zit. Alleen moet je natuurlijk ook altijd nagaan van ja, met welk motief brengt iemand zoiets naar buiten? Is dat om uh, bepaalde reuring in de onderwereld te veroorzaken? Om mensen te compromitteren? Dus dat zijn natuurlijk ook allemaal belangen waar je mee rekening houdt. Maar we hebben de lijst voorgelegd aan een aantal mensen die dus ook zeer goed op de hoogte zijn van, uh, van, van deze uh, liquidatie en achtergronden. Dus mensen van politie en OM, advocatuur. En uh, ja, iedereen neemt hem toch wel redelijk serieus. Ja, uh, er is een naam die opduikt, uh, Redouan T. Wat weten we daarvan, van deze man? Nou, die Redouan T is al heel veel en heel lang eigenlijk in beeld bij een aantal van die liquidatieonderzoeken. Uh, zijn naam is eigenlijk ook heel concreet gevallen bij een uh, mislukte liquidatie of eigenlijk een vergist liquidatie in Marrakesh een tijdje geleden... Een zoon van een hoge rechter geliquideerd, uh, en eigenlijk had iemand uit de onderwereld daar het slachtoffer op moeten zijn. Daarna is uh, de Marokkaanse justitie begonnen met een groot onderzoek, en daar kwam die Redouante eigenlijk ook als een van de mogelijke opdrachtgevers naar voren. Die is nu uh, internationaal gesignaleerd op verzoek van Marokko. Maar ook de Nederlandse justitie heel graag een praatje met hem maken over uh, onder andere dan deze lijst. Ja, dat klinkt nog heel vriendelijk, een praatje maken. Maar ik hoor ja. dat hij ook misschien wel een soort ja, leider zou zijn van uh, onderwereldgroepen. Zie je dat ook ja. zo? Op basis van, van wat ik over hem heb gehoord en gelezen. En wat uh, we van anderen ook hebben gehoord daarover. En dat met name mensen bij politie en justitie. Ziet men hem als lid van een soort driemanschap. Die verantwoordelijk is voor veel onheil en ellende in de, met name een bepaald deel van de onderwereld. En uh, ja, als je dus ook als een lijst gewoon weer eens even bekijkt, 17 liquidaties of pogingen daartoe. En hij uh, ja, loopt daar eigenlijk een beetje als een rode draad doorheen. Dan is het toch goed als uh, ja wat ik zeg als een. Jij noemt het dan voorzichtig, maar goed, uh, als ik zeg een praatje maken... Uh, dat deze knap eens eventjes uh, flink wordt gehoord. Ja. En, en uh, op dit moment is hij ja, een beetje onder de radar, maar weet niet waar hij zit. Maar vroeg of laat zal, uh, ja, zal toch wel duidelijk worden waar hij verblijft, verwacht ik. Is er een, een dwarsverband te leggen met Rolleder? Um, nou, dat is een goede vraag. Uh, uh. Mensen met wie hij ook in contact is uh, geweest en met wie hij is gezien... We hebben in het verleden ook contact gehad met Holleden. Nou wil ik niet meteen de link tussen Holleden en deze Redoante leggen als het gaat om het pleeg van liquidaties. Maar dat die lijntjes binnen die onderwereld heel dun zijn soms. En dus ook de nieuwe generatie, want daar kunnen we deze man wel een beetje toe rekenen. En ze dus hebben de oude polderpenozen, dat, ja, dat die soms toch wel uh, meer aan elkaar gelieerd zijn dan we zouden verwachten. Polderpenose, ook al uh, uh, interessant om eens in te duiken. Uh, John van den Heuvel, dank uh, voor dit moment. Morgenavond uh, ben jij te gast, uh, ook weer bij WNL, maar dan bij uh, Rick Nieman Om uh, elf ja. uur s'avonds uh, andere gasten bij uh, WNL op zondag zijn dan... Alexander Pechtel, de fractieleider van D66, Martin Koolhoven. Hij is regisseur en uh, Hanne Tersmette zijn ze boswachter. Ik wil je hartelijk danken voor nu, John van den Heuvel. WNL-verslaggever Mark Campus is al de hele middag op pad... met de vrijwilligers van de dierenambulance. Ja. Want ze hebben daar hartstikke druk, eh, dag Mark. Een sneeuïe zwaan, heb je hem al gezien? Nee, we zijn nog onderweg eh, naar de zwaan toe. Um, ja, want Ginette, uh, de groep zit naast mij. Zij is uh, vrijwilliger bij de dierenambulance. Ginette, uh, we zijn onderweg naar een uh, zwaan toe. Uh, want wat voor melding was het precies? Uh, dat was een passant. Uh, die heeft gezien dat er een zwaan zit vastgevroren in het ijs... Dus die, ja, die kan niet meer weg. En, uh, het is een moeilijke melding, want uh, de melder is daar niet bekend. Dus we hebben wat herkenningspunten gekregen van wat zij zag. Uh, nou, daar gaan wij nu uh, naartoe en ja, kijken of we de zwaan zelf uit het ijs kunnen krijgen of hulp moeten inroepen. Ja, u zegt hulp inroepen, want soms moet de brandweer zelfs eraan te pas komen. Ja, onze eigen veiligheid gaat voor. En op het moment dat wij denken van... joh, dit is niet veilig, wij kunnen zelf te water raken... dan roepen wij de hulp van de brandweer in. Ja, want hoe gaat het vaak met zo'n zwaan als die dan vastgevroren zit? Is die dan uh, onder voet? Uh, ja, hoe gaat het met zo'n beestje dan? Ja, we gaan nu een beetje naar een, een, een polderstuk, een afgelegen stuk. Dus dan zit hij waarschijnlijk al wat langer vast. Dus dan verwacht ik een... Uh wat verzwakt Vermagen de Zwaan uh, aan te treffen. Ja, u bent uh, zelf vrijwilliger. 21 jaar bent u al werkzaam bij de dierenambulance. Het is hard werken, he, want de, de, de telefoon staat rood gloeiend en het stopt maar niet. Nee, dus, uh, door de vorst uh, is het inderdaad uh, lopend bandwerk. En gaan we 24-7 door. 24-7, dus zelfs s'nachts gaat de telefoon af en heeft u een, een, een ambulance bij u. En dan duikt u uw bed uit en dan gaat u gewoon op pad. Ja, dan gaan we gewoon door naar de volgende melding. En zoals afgelopen nacht, ja, heeft de nachtdienst eigenlijk niet in bed gelegen, alleen maar doorgereden. Dus u hoopt dat snel de dooi gaat inzetten? Want dan krijgen jullie wat rustiger natuurlijk. Ja, als de dooi gaat inzetten, inzetten, dan komen die watervogels die kunnen aan hun voedsel komen. Er uh, zijn de grasvelden wat zachter, dus dan kunnen de gewone vogels eraan komen. En ja, dan zakt de piek voor ons weer wat weg en dan komt er even rust. En waarom bent u eigenlijk vrijwilliger geworden bij de Dierenambulance? Uh, ik heb een groot hart voor dieren, uh, al van kinds af aan. En uh, ja, ik ben begonnen zo van. nou dan leer ik Alven een beetje kennen uh, en. Uh... Ja, dat uh, werd al heel snel heel veel meer. Ja, maar houdt u het wel een beetje vol? Want ja, zo'n organisatie dat wordt uh, gedaan uh, door allemaal vrijwilligers wordt het gedaan. Dat lijkt me lastig, want niet iedereen is altijd beschikbaar natuurlijk. Nee, dus, uh, de meeste mensen hebben naast hun... Uh, dit is de betonfabriek. Oh, ja, uh, moeten zijn. Hun, uh, naast hun werk ook nog een fulltime baan. Uh, dus ja, dat, ja, kijk naar Marije die naast me zit. Uh, die komt al vijf uur thuis uit de werk. Die kleedt zich om en gaat door voor een avonddienst uh, naar de dierenambulans. Het hart is dus echt groot voor dieren, zo zie je maar. Ja, absoluut. Oké, okay. want we waren net even bij de opvang. Want we hebben wat dieren afgeleverd. Het ging om twee vogels. Hoe gaat het met die vogels? Uh, die doen het allebei niet heel erg goed. Dus die uh, hebben we afgegeven zodat ze gelijk uh, verzorging kunnen krijgen. Uh, nou, daar maken ze de selectie kunnen wij dit zelf of moeten we naar de dierarts en ja die zullen dan al door zijn naar de dierarts voordat wij terug zijn ja, want hoe, hoe doet u dat? Want er staan allemaal meldingen open... gaat u dan op een gegeven moment prioriteiten stellen? Hoe, hoe werkt zoiets? Want er staan nu nog drie meldingen open... en dat vogeltje die gaat het wellicht niet meer overleven... die we net hebben afgeleverd. Nee. Moeten jullie dan meteen gaan handelen? Wat doen jullie? Uh, daar, er staan vier meldingen open, want ik kreeg er net nog één oh. bij. Uh, ja, we gaan, uh, op het moment dat er meerdere meldingen zijn... Uh, uh, ja, uh, maken we prioriteit. Uh, spoed gaat voor. Dat gaat gewoon altijd voor alles... En voor de rest probeer je een beetje... van liggen die twee straten bij elkaar uh, ja. handig te rijden... om zo min mogelijk tijd uh, te verspillen. Ja, ja, ja, want nu zijn we dus onderweg naar een zwaan die vastgevroren zit. Hoe gaan jullie zo meteen te werk? Want een zwaan ja, lijkt me lastig om dat uit het water te krijgen zomaar. Ja, dat is ook uh, nog wel even een dingetje. We zitten inmiddels ook om ons heen te kijken... want ligt die in de Rijn of ligt die in een boerenslootje ernaast? Eh... Uh, dus ja, wat we hebben is de betonfabriek uh, begin al van de Rijn. Dus ja, ja wij gaan even speuren hier. Ja, het herkenningspunt is dus de betonfabriek. En wij gaan dus nu op zoek naar die zwaan. Uh, het is nog een hele lastige opgave om die te vinden, maar uh, we doen ons best. Hartelijk dank, Mark Kampers, voor je bijdrages. Ik heb uh, nog een, een voicemailbericht voor uh, Mark Rutte... als het aan de partij als GroenLinks ligt... verdwijnt de auto uit de binnenstad. Beter voor het milieu. Maar aan de hardwerkende ondernemer wordt het dan niet gedacht. En daarom is het Guido van Voerkom, de voorzitter van Detailhandel Nederland... die deze week de voicemail inspreekt van Mark Rutte. Dit nummer is niet bereikbaar. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voicemail van Mark Rutte graag een berichtje naar de piep. de heer Rutte, beste Mark. Ik hoop dat je een fijne dag hebt uh, gehad. Misschien ben je wel gaan winkelen, net als vele kiezers die dat vaak op zaterdag doen. En winkelen doen ze graag in een prettige, gastvrije omgeving. Ze komen vaak met de auto, soms met de fiets of gaan er lopend naartoe. En ik wil u vragen... Aan alle politici die betrokken zijn in gemeenteraden aandacht te vragen voor de aantrekkelijkheid van binnensteden. En dat ze aandacht besteden aan het parkeerbeleid eh, van auto en van fiets. En dat ze als ze gewinkeld hebben naar huis gaan met een goed gevoel. En misschien kunt u ook nog vragen de parkeeropbrengsten linea recta te laten terugvloeien in de verbetering van de verkeerssituatie. Dank u wel. Woorkum, al dus Guido van Workom. Hij is de voorzitter van Detailhandel Nederland. Het weekend van WNL. Ja, als je dit uh, muziekje hoort, dan uh, weet je. Nou, Mark Koster moet in de studio zitten. In ja. de nieuwe studio. Ja, Fijn mooi, dat je er bent. We een geweldige studio hier trouwens. Leuk hè? Ja. ja. Als je zo ook een beetje om je heen kijkt, zie je de mensen ook die het werk doen. Dus leuk. Mark, wat moeten wij weten over dit uh, weekend? We beginnen hiermee. It's a fine, fine line. Between whiskey and water and wine. Ja, dit is Whalen En Whalen gaat met dit nummer naar Lissabon naar het Songfestival. En het liedje. De eerste, een eerste seconde leek op. I got cheers, uh, chills that multiplying van Greece. Hè? Als je oh, ja. Het eer, ja, dat schoot door me heen. Ik dacht. hey, dit is the devil made me do van Golden Ear. En toen dacht ik aan Nashville... En toen zat ik naar VI te kijken. Het leuke programma. Op uh, uh, vrijdagmiddag uh, of uh, vrijdagavond. En Jan Dijks, ongelooflijk goede bloesman, zei dit over het nummer. Maar hij heeft nu uh, een fantastisch roke Dit is niet fiat, hè? Het, he, deze het fiat. ruikt erg naar Nesville. Dus uh, daar kun je bij muziekuitgeverijen gewoon nummers kopen. En als hij dan ook de afspraak maakt, dat kan hij ook. Dan betaal je dat neer. Ik mag mijn naam eronder zetten. Ik sluit dat niet uit, dat gebeurt. Want ik vind het wel een erg goed nummer voor een Nederlandse jongen die het schrijft. Ja, dat, dat was dus best even heel gemeen van Jan Derks. Want daar suggereert hij dat dat nummer dus gestolen is of gekocht. Iets meer betaald. Ja, of uh, een heel groot compliment. Het is een heel groot compliment, maar ik ga het helemaal voor en opnemen. Ik ken deze jongen een beetje, een paar keer geïnterviewd. Ontzettend goede, hij heeft altijd een beetje die arrogantie wordt gezegd... maar het is een ongelooflijk goede muzikant. En ik weet dat hij inderdaad in Nashville is geweest... en daar onder meer met de producent Bruce Gets heeft gewerkt. En dat is wel weer een leuk detail en daarom vind ik dat leuk om hier te vertellen. Dat is de ex echgenoot van Anjeta Feldskok. En heeft onder meer La Isla Bonita geschreven. Dus uh, hij heeft daar een ongelooflijk goede leerschool gehad. De grote vraag is wel of dit nummer het gaat halen. Dat denk ik niet. Daar is het iets te, ja, iets te veel... Dat uh, dachten iets, we de vorige keer ook, hè, is, met Wayne. Nou, dit, dit is echt te goed, dit. Dit is dit <lacht> te goed. Wayne, <lacht> dat, was, dat was heel mooi, maar dit is echt te goed. Uh, dan, geweldig interview met Raymond knop's, de staatssecretaris van binnenlandse zaken, die leuke kale, die kleine kale man, CDA, beetje onopvallend kamerlid, maar hij zegt iets geweldigs over dat gezeur, over zwarte Piet en die, dat dat gedoe. en die zeehelden die, die hun naam moet worden afgepakt en hij zegt die activisten krijgen heel veel podium. Maar waar hebben we het over? Willen we nou leuke quote komt er nou? Willen we nou de geschiedenis weg? Die peksen willen we gaan ontkennen waar we vandaan komen. Het draagt alleen maar bij aan de verdeeldheid. Maar het gaat maar door. Ik kan dit, je kan niet altijd blijven zeggen... nou ja, dat is iets van de maatschappij. Onze tradities verdien, verdienen bescherming tegen de tirades van activisten. Je ziet dat het niet ophoudt. Het gaat maar door. Um, nou, toen dacht ik, kijk, dat is een mooi thema voor deze middag. Bas Heine lees ik graag NSC Hans en schrijft dan over geschiedenis... Gebruiken om mensen op te stoken, of om een toontje lager te laten zingen... Daar, dat draagt niets bij aan een beter begrip van het verleden. Het verzuurt het heden. En toen las ik nog verder in NSC Handelsblad... Euh, ging, werd er een heel debat hierover gevoerd. Onder meer Herman Fuisje, bekende socioloog... de broer van Bert Fuisje, de oude journalist, de babyboomers... verboden het debat over nationale en identiteit. Het huidige debat is een reactie op die onderdrukking... die in overdreven wijze nu naar buiten komt... Nu komt een heel interessante uitspraak. Als die discussies eerder waren gevoerd, dan was die hele wilders niet zo groot geworden. En dan gaat NRC er nog verder op door. Interessant, Henk de Velde, grote uh, hoogleraar, uh, eigen tijdsgeschiedenis um, in, in, in Leiden, die zegt: de liberale elite dacht altijd: als wij ons verhaal goed uitleggen, dan wordt de bevolking. Ook wel liberaal. Toen dat niet gebeurde, trok de elite de wijken in. Daar kwamen ze erachter dat het bij het gewone volk het orangisme leefde... Dat die mensen op nationale veegdagen zelf de wijken in wilden. En hij heeft dat heel mooi afgepeld. Interessante anekdote: 1966. Beatrix Stroop met Klaus. Niemand had oranje shirtjes aan. Hè? Dus die, dat hele oranje gevoel. wat nu over ons heen dendert. dat is pas eigenlijk van de laatste 50 jaar. En hij zegt: het idee van, uh, van het volk. die hebben, hebben eigenlijk gezegd. Weet je, die elite. die moet eens ophouden met ons op te voeden. Het idee van: wij, wij trekken ons niets aan van de 30 normen de notie van de Nederlanders die een soort eigen wijsheid hebben... dat gaat ver terug, al gold dat al, al lang... Als, als, voorstel, als voorstel van een slechte eigenschap voor de volksklas. Met andere woorden, dat hele identiteitsding dat is al van eeuwen oud... en dit, dit, ik kom nu tot een soort totale eruptie. Interessant. interessant. Is zeker interessant. Dan, het, het en de eind... CDA heeft er natuurlijk een, een boom over opgezet. Voor, ja, voor nou ja. de verkiezingen. Dan onze, onze vriend van de uh, voor Democratie, die er uitgegooid is. Nou, alle kranten hebben er eigenlijk over geschreven. Ik weet niet of die is uitgegooid of zelf is weggegaan. Ja, uh, uh, uh, die, die, die Tarsing. Ja, die Ramatarzin die ze uit. Nee, nou hij ja, heeft allemaal vreselijke dingen gezegd. Dat vindt toch iedereen. Vooral die opmerken over uh, Volkert uh, van de G en uh, Mohammed B. Die alles meteen moeten poppen. Wat is dat nou voor uitspraak? Vind jij ervan? Dat nou, ook... dat was niet uh, waar die nu. Uh, op is aangevallen. Nee, ja, dat, dat ging, ging over homo's, en, homo's en, en over IQ en ras. Dat, maar daar ging ik het vind het over. Voor, voor een aanstaand uh, raadslid toch heel raar. Die op die, op dat, dat, dat soort straattaal bezig. Dus het is goed het eruit geworden. Maar het interessant en dan komt de valsigheid van de politiek weer. Erik van den Burg, VVD, hè, die in Amsterdam rond, dat kan helemaal niet meer. Hè, want hij gaat nu niet meer van die lijst. Die lijst is al ingediend, dus hij blijft kandidaat. En een stem op hem is een stem op de uh, vo op voor voor Democratie. En een stem op voor voor Democratie is dus een stem op hem. Want, hij, want bij twee zetels voor vorm, is hij gewoon gekozen. En kan moet hij zijn zetel dan inleveren? De ja, de nee. Dat dus, is wel heel erg een bureaucratisch verhaal. Ja, dit. maar dat is dus wel. Ze spelen. Dat is nog wel even zeggen, stem dus niet op die partij. Hè? Want hij staat op nu met twee aan de belden. Het is meteen, het zie je ook op Twitter, een half uurtje nadat dit naar buiten komt. Meteen springen de horden erop. En uh, dat mag er niet. Um, dus, dus schadelijk voor de partij. Schadelijk voor de partij, ook omdat er geënt wordt. Dan ook geweldig in die moet, Sh -sh Shirin Moussa, die vrouw van Freedom for Fems. Die heeft een geweldige quote over. Ja, dat is, dat is toch, die, dat deze vrouw. houden we van. Een hoofddoekje die opkomt voor de recht van de vrouw in de moslimindustrie. of in de moslimwereld. En als ik, moslimvrouw, als, als, als, ik als moslimvrouw mijn mond open doe. over de emancipatie word ik gedemoniseerd en zwart gemaakt door links. Maar rechts zegt, zie je wel, die achterlijke moslims. En links concludeert dat ik samenwerk met islamofoben. Iedereen gebruikt het onderwerp voor zijn eigen agenda. Vond ik een mooi klein citaatje in NSC Handelsblad. Dan Roosan Hertzberger. Dat is toch altijd ge ja, weet dat geweldig bioloog. Groot bent. fan van haar. <laughs> en het, de, het quote van het weekend is natuurvandalisme. Volgens mij hij had het de hele middag al over het bijvoeren van die dieren ja, in de plassen. En zij zegt dat moet je echt niet doen. En ze legt ook uit waarom dat niet. Voedsel in deze tijd betekent vechten, onrust... verhoogd metabolisme en verhoogde vruchtbaarheid. Dat leidt weer tot meer dieren in het komende seizoen... En meer hooibalen balen. En dan, dan is het snel afgelopen met de natuur. Dan is het anticonceptie of verplaatsen of bejagen. En zij zegt, weet je wie we hiervoor moeten inschakelen? De vos. We moeten de vos zo snel mogelijk oproepen... om hier een eind te hebben. Er een sprankje hoop op een natuurlijke oplossing. De wolf. De wolf is het. Die, die kan in ieder geval een paar, die kan een paar zwakke broeders uit de kudde weghalen. Staatsbosbeheer praat al tien jaar over de introductie van de wolf. Hij wandelt nu bijna permanent rond in Nederland. Maar het laatste sprongetje vind ik mooi, dit zinnetje, naar het walhalla van de kilo-knalles achter het hek. Dat is voor hem nog niet weggelegd. Hij heeft het nog niet meegemaakt. Ik, en, en zij zegt ook, dat gezeur over terug naar de natuur. Als we dat echt willen, dan moeten we Oostwaardersplassen weer terug de zee ingooien. Want daar komt het vandaan interessante interessant. Zeker. Dan de kranten zelf die kun je lezen, maar je kan soms ook eh, stukjes lezen in de krant die daar niet voor geschikt zijn. Dat zijn de advertenties van Pier Ebbingen Partnership. Heb je die al eens gelezen? Ja, ik zie de naam willen staan. Ja, en ik zal er eentje voorlezen. Weduwnaar. Dat is er een advertentie. Weduwnaar. Ja. Fantastische spontane man, superleuk en interessant, empathisch, spontane eenling. goed op de bühne en niets voor en niets voor de op de achtergrond zet zijn stempel zonder dominante zijde doorziet veel motivator Pierre Ebbing, dat is de man die onder meer Sylvia Witteman is daar fan van. Ik ben een fan van. En uh, nog wat meer mensen bij de, bij de Volkswagen zijn er fan. En Sylvia Witteman heeft daar een stukje geschreven over deze stukjes. Dus het is een soort. <laughs> Slang in zijn aangestaart... bij het Drosten-effect. Voor een kleine kring van fijnproevers. Waar het al jaren stiekem de lekkerste hapjes van de zaterdag kant. Maar zo langzaam rond zijn ze, zijn ze weinig minder dan een cult-hit. De contactadvertenties van Pierre Ebbing en Relationship. U kent ze wel, die opvallende grote. Dure advertenties kosten 30.000 euro... als je daar even aan elkaar gekoppeld wordt. Waarin een warme, sterke, bevlogen, magnifieke, succesvolle vrouw... met allure en uitstraling... op, op zoek is naar een realistische, interessante, positieve rechtdoorzeeman... Ja. met levenselixer, roeien, wielrennen en alpinisme zonder pretenties. Het belangrijkste en geestigste wapenfeit van beroepskop Lapier is dat hij nog nooit één grammaticaal correcte zin heeft geschreven. Het is allemaal staccato... Impressionistisch, erupties, natuurreizen en oud past, maar hoeft niet. Dat beschrijft Sylvia. Vind ik mooi, Sylvia, is een fan van, omdat ze zo lekker talig is. Zou ja, zo'n zo, zo advertentie ja. dan um, uh, goed uh, bestudeerd? Um, dan Wilma en Ooit, uh, volgens mij. Uh, Topjournalist bij de Telegraaf. Want ze deed daar de privépagina's en dat, uh, dat lazen we elke keer. En, uh, Het divisieprogramma heeft ze ook gedaan, heeft ze ook gedaan. Maar Wilma geeft een paar adviezen voor uh, journal jonge journalistes, maar voor mij, voor alle journalistes, vrouwelijke uh, journalisten. Ik zeg altijd tegen journalistes: gebruik je uiterlijk, je lijf en je kleding. Ik was toen bijna 30 jaar jonger en 30 kilo lichter. Beschrijf, ze beschrijft hoe, hoe zij dat deed: slank en met grote borsten. Omdat ik single was, had ik een verleidelijke jurk. om, een, naar, om op het eindejaars, in, eindejaarsfeest indruk te maken. Nou, dat is een oproep tot gebruik je, uh, je seksistische elementen. En wie wordt daar dan boos over? Peter Erde Vries heeft alweer een woedende tweet gestuurd. Hoe zou er gereageer, gereageerd worden als Paul Jansen van de Telegraaf of een andere man zoiets zou zeggen? Nou, dat is een vraag die op zaterdagmiddag um, die we onszelf kunnen stellen. Nou, inderdaad, het lijkt me beter dat, uh, dat een vrouw dat zegt dan een man. Ja. ja? Nou, dat lijkt me wel, ja. Als maar wat een vrouw, vrouw je dat wat zelf. zelf doet, van deze adviezen dan? Nou, nee, dat is gewoon aan haar. Maar zij is een vrouw en zij zegt gewoon eerlijk: van ik heb dat gebruikt, mijn, uh, mijn uitzending. Nou, dat mag ze zelf doen. Maar als een man gaat zeggen dat je dat moet doen... dat is dan verschrikkelijk. Oh, Snap je? Ja, nou, ga door, Mark. Nou, dan als laatste Wout, Wout Weghorst. De, de, de fantastische spits van AZ. Dat is de meest fanatieke voetballer... Van mij, volgens mij van Nederland. En uh, hij, hij is zo fanatiek... dat hij uh, nu in een interview in de Volkskrant zegt... over zijn aanstaande kind... ik hoop echt dat het kind... Op mijn vriendin lijkt. Want hij vreest het allerergste aller voor uh, zijn zoontje dat hij net zo fanatiek wordt als hij. Hij slaapt na nachten niet als hij denkt dat hij in Oranje komt. En hij beschrijft het voorbeeld. Locadio viel af met de blessure. Het uh, dos viel af voor de oefenwedstrijd met Schotland en Roemenië. Ik deed geen oog dicht. Ik lag te woelen in bed. En hij vindt voetbal een pesterige, egoïstische macho-wereld. Je doet mee om te overleven. Die man. En hij vertelt dat hij af en toe eenzame bejaarden zoekt... en dat hij daar tot rust komt. Geweldig verhaal. Wouter Berghorst, lezen. Dankjewel, uh, Mark Koster. Ik dacht, je gaat het nog wel hebben over Badar Hari vanavond, maar dat is dan voor een andere keer. Dankjewel voor nu. Tot zover uh, WNL op zaterdag. Uh, morgenavond op NPO 1 uh, rond de klok van 11 uur kunt u kijken naar mijn collega Rick Niemann met de WNL op zondag. Dan uh, te gast Alexander Pechtot, fractieleider van D66. John van der Heuvel is er ook, die staat verslaggever onder andere. En straks Wieger Hemmer. WNL op zaterdag is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. NTO Radio 1. We gaan naar Lot Lewin voor het nieuws. De grote grazers in natuurgebied de Oostvaardersplassen... worden tot zeker eind deze maand bijgevoerd. Dan wordt opnieuw bekeken of bijvoeren nog nodig is. Dat zegt de provincie Flevoland. Tot nu toe hadden de provincie- en staatsbosbeheer... het alleen over extra voer voor de dieren tijdens de huidige vorstperiode. D66-leider Pechtold blijft zich inzetten voor een bindend correctief referendum. Dat zei hij tijdens een partijcongres. D66-minister Ollongren schaft het raadgevend referendum af... en daar kwam veel kritiek op. Pechtold vindt dat onterecht. Hij vindt het raadgevend referendum een schijnoplossing. En The Emoji Movie is verkozen tot slechtste film van het jaar. De animatiefilm over emoticons heeft vier Golden Raspberry Awards gewonnen. Dat zijn de jaarlijkse tegenhangers van de Oscars. Ook Tom Cruise en Mel Gibson kregen een prijs voor slecht acteerwerk. En in meerdere plaatsen in het land wordt opgeroepen niet meer het ijs op te gaan. Zo gebruikt de politie in het centrum van Utrecht megafoons om mensen te waarschuwen. In Amsterdam zijn al meerdere mensen door het ijs gezakt... en wordt opgeroepen naar de kant te gaan. Dankjewel, Lot Lewin. En dan kom ik heel automatisch bij Marco Verhoef. Want ik wil natuurlijk weten of, er, of het voorbij is met het schaatsen in, in het hele land. Want ik hoor dus net dat het in Utrecht een probleem is. Ja, nou dat zal inderdaad wel eens een beetje de laatste stuiptrekking van de winter zijn. Misschien dat we morgenochtend vroeg hier en daar nog kunnen schaatsen. Dan met name in het noorden. Want daar ligt de temperatuur nu rond het vriespunt. En vriest het vannacht 5 graden. Dus daar zal het ijs nog best wel redelijk oké okay kunnen zijn. Morgenochtend in het zuiden ligt de temperatuur rond het vriespunt. Ja, en die temperatuur loopt morgen dan ook meteen vrij snel op. Het wordt uiteindelijk 7 tot 9 graden in het zuiden, 4 in het noorden. Overal dus echte dooi. Dus in de loop van de dag uh, zal er op veel plaatsen wel water op het ijs komen. Uh, overigens moeten we ook nog rekening mee houden... dat er vanavond en vannacht een zwakke storing overtrekt. Dat klinkt wat technisch, betekent dikkere bewolking... en misschien wat lichte neerslag. Het vervelende van die neerslag is dat die elke vorm kan hebben... en uh, met temperatuur rond of iets onder het vriespunt... ook voor gladheid kan zorgen. Maar omdat het zo licht is, kan ik nu... Eigenlijk nog nauwelijks aangeven waar dat precies gaat gebeuren. Er zijn ook plekken zat waar het gewoon droog blijft. Morgen overdag sowieso droog met de zon erbij en dus die vette dooi. Dankjewel, Marco. NPO Radio 1. WNL. Opiniemakers. Met Wieger Hemmer en opiniemaker Esther Voet. Goedenavond en fijn dat u luistert naar de WNL Opiniemakers. Het. Uh, Debat op rechts op NPO Radio 1. Iedere week praten we over de kwesties van deze tijd. En dan gaat het ook hierover. In de lokale politiek is de versplintering inmiddels zo groot geworden... dat het ontzettend lastig is om, om stabiel bestuur te hebben. Uit steeds meer partijen kiezen, maar dat kiezen voor de gemeenteraad doen ook steeds minder mensen. Is er een verband? Klopt het gezegde? More is less. En we gaan het hebben over ouders die hun kinderen als een project zien. Het is een van de observaties van de zakenvrouw van het jaar en de moeder van twee kinderen, Elske Doets. Ze schreef een boek dat nu in de winkel ligt, Het Lef om Gelukkig te Zijn, dat is de titel. En ze is nu wel heel gelukkig, denk ik. Want te gast in WNL Opiniemakers. <laughs> Fijn dat u er bent. Ja, ja wij zijn ook heel gelukkig hoor, met uw komst. Um, en Jan Dirk van den Borg. U bent fractievoorzitter van het CDA. Uh, in de prachtige gemeente Apeldoorn. En net vertelde u al even, het is de elfde gemeente van het land. Dat klopt. Ik weet niet of veel mensen dat weten, maar... Ja, we zijn inderdaad een grote gemeente en een grote stad. Ja. En uh, de, de, sinds deze week weten we ook dat u, uh, tenminste Apeldoorn dan... de meest gemiddelde gemeente van Nederland is. Ja, dat klopt ook. Dat heb ik begrepen. Nou, nou roept het woord gemiddeld niet direct iets heel warms op. Hè? Uh, maar dat klopt. We zijn op allerlei vlakken de meest gemiddelde gemeente van Nederland. Uh, ja, en dat blijkt ook uit alles. Het is een prachtige gemeente, veel groen. En we hebben ook onze stedelijke trekken. Dus ja, wat dat betreft heel erg gemiddeld. Ja, over die gemeente Apeldoorn. En laten we dus de gemeenteraadsverkiezingen gaan we het uitgebreid hebben hoor. Dat zal zijn na het nieuws van 6 uur. Ik zit te bedenken, zou dat iets van een slogan kunnen zijn? Als je Apeldoorn passeert. Welkom in de meest gemiddelde gemeente van Nederland. Ik denk niet, hè? Nee, laten we dat maar niet doen. Esther Voet is de opiniemaker. Ja, zoals altijd beginnen we met het nieuws van de week van de opiniemaker. Ook in deze vonkelnieuwe studio... Want we zenden uit vanuit een nieuwe studio. Prachtig mooi, hè? Mooi die kleuraccenten. Ja. Ja. En u had zich al uitgelaten ook over uh, de vloerbedekking. Die vind ik fantastisch. Ja, vind ik ook. Ja. Interieurarchitect heeft goed zijn best gedaan. Nieuws van de week, wat is dat? Ja, ik kan er, uh, ik kan er niks anders van maken uh, vanuit mijn achtergrond. Maar dat uh, gaat over wat er allemaal gebeurd is met, uh, met de Joodse gemeenschap. Allereerst is natuurlijk het restaurant Ha Carmel opnieuw aangevallen in Amsterdam. De derde keer in twee maanden. Uh, ze hadden daar net uh, beveiligd glas uh, hadden ze ingemaakt... nadat in december een onverlaat daar uh, de hele zooi in elkaar had gemapt. En er zit nu, ik uh, ben er vanochtend nog langs gereden... er zit nu weer een heel grote ster in dat gelukkig beveiligde glas. Dus hij is er niet helemaal doorheen gegaan. Ja. Maar uh, dat en dat dan gecombineerd met andere zaken zoals die idiote lezing op de VU uh, in de Verrekijker van een, van een Palestijnse terroriste die daar ineens ruim baan krijgt. En ook nog een keertje, de, de, ja, de, de, de, de gebeurt, er gebeuren nu heel veel dingen achter elkaar en het wekt bij de Joodse gemeenschap of Nederlandse Joden. Wantrouwen. Als je ook merkt dat een Syrische uh, uh, de mensenrechtenactivist... Uh, denkt dat de Mossad 9-11 heeft uh, um, veroorzaakt. Maar die man is wel de ontvanger van de Geuzenpenning. Een zeer prestigieuze Nederlandse prijs. Dan, uh, ja, dan schept dat geen vertrouwen. Ik wil daar even bij zeggen ja. dat um, in het restaurant... Worden dus nu pas eindelijk camera's geplaatst. Naar de Daar derde was aanval. al veel ja. eerder naar gevraagd. En het antwoord van Van Aartsen was steeds nee, nee, nee. De burgemeester in Amsterdam. De burgemeester, de interim burgemeester van Amsterdam. Nu komen die camera's dus wel. Maar in principe voor maar vier weken. Dus nou, in week vijf zou ik zeggen, extra goed opletten. Wat Echt? zegt dit u? Nou, mijn probleem is als volgt. We hebben in Enschede iets gehad met een, met een moskee waar ja. een uh, blikje met uh, vuur uh, ja, twee bierflesjes. ja, ja met... naartoe is gegooid. Die jongens die gaan voor 2,5 jaar achter de tralies. Tot vier jaar zelf, ja. Uh, ja. En uh, wat er met gebeurd is in de eerste keer met H.K.R.M.L. dat a, het, men beschouwt het niet als antisemitisch. Nou, wat is de andere redenen om, reden om een Joods restaurant aan te vallen? Daarbij komt, uh, heeft deze jongen ook nog een keer gezegd... dat dit een eerste stap was. Toen was het weer niet zo. En daar zegt het OM van... ja, het is een vernieling. Dus ze, ze spelen het aan alle kanten neer. Nu ook al heeft de politie gezegd... er zijn geen aanwijzingen voor antisemitisme. Mensen, gebruik je verstand. Gebruik je verstand. Kijk nou toch wat er gebeurt. Het is een, het is een, een, een omgeving. Uh, een, een, een, er wordt een soort embedding gemaakt... waar Agressie, agressie heel snel kan gedijen. En dat gebeurt op dit moment. Merkt u dat ook bij, bij uw achterban, zo noem ik het dan toch maar even... dat die gevoelens van onveiligheid ook ja. daadwerkelijk toenemen? Je hoeft maar op mijn Facebookpagina te kijken... als ik dit soort zaken post, ook op Twitter. Mensen voelen zich steeds onveiliger. En, um, nou, is en dat geluk... in die lieve stad Amsterdam ook? Ik gebruik ja, even de woorden van burgemeester Van der Laan. Ja. Kijk, mijn punt is een beetje dat... aan alle kanten proberen we heel politiek correct te zijn... En proberen we allerlei soorten agressie um, te downplayen. Zoals bijvoorbeeld ook hier bij dit restaurant. Um, maar niemand durft gewoon te zeggen, jongens, hier is sprake van antisemitisme. E en ik vind dat een kwalijke zaak, want dan kun je het niet aanpakken. Dan kun je het gewoon niet aanpakken. En als dan ook uh, gevraagd is om camera's die bijvoorbeeld bij de Joodse middenstand in buitenvelden, dat is een aparte wijk in Amsterdam, waar veel Joodse middenstand zit, dat daar wel camera's worden geplaatst. He, ook na heel lang vragen en vragen. Ook dat dit restaurant, dat, die, dat glas dat ze nu opnieuw in hebben laten zetten, dat hebben ze zelf moeten bekostigen van hun spaarzetten en van een, van een, uh, een uh, inzamelingsactie die, die wij als NIW hebben gehouden. Ja, het is allemaal zo mager. Ja. Het is allemaal zo mager. Uh, hebt u daar in Apeldoorn, vraag ik me af, ook mee te maken met antisemitisch geweld, uitbraken daarvan? Nou, weinig, weinig. Uh, dus uh, uh, maar ik zal niet ontkennen dat, er, dat, dat het er niet is. Um, maar ik deel wel de zorgen die hier geuit worden. En volgens mij is het ook goed als we uh, als in Nederland, en dan heb ik het niet over Apeldoorn, maar als we in Nederland daar ook gewoon stelling tegen innemen. Kijk, als iets één keer gebeurt. Um, is het nou, een incident? Dan, dan, dan is het een incident. Maar als het vaker gebeurt, dan is het geen incident meer. Dus ik <laughs> ondersteun ook dat, dat cameratoezicht toezicht daar ook absoluut moet komen. Wellicht ook langer. Goed, ik ben geen Amsterdam maar dus dat, dat laat ik aan mijn collega's in Amsterdam over. Uh, maar dit is geen incident meer. En het, het vraagt van de politiek wel leiderschap op dit punt. Benoemde zaken. Ja, wees, wees daar stevig in. Want de Voet zei ook zojuist. Ja, dat, dat politiek correcte denken, zo wordt dat dan genoemd. Hè. Ja, dat, uh, dat tiert welig. Ook in Apeldoorn stoort u zich eraan. Een partijgenoot van u. vandaag. Ja. Groot in het nieuws. In de kranten. Rimmel Knops. Ja. Staatssecretaris Binnenlandse ja. Zaken. Die zegt. Ja. Het moet eens ophouden. Eigenlijk met dat politiek correcte gedoe. Dat die linksdrammerige groeperingen zoveel aandacht krijgen. Bijvoorbeeld dat. Ja, even een andere afslag. Maar het heeft wel mee te maken dat een feest waar cowboys en indianen... ten worden gevoerd, dat dat niet meer kan. Ja, ja, ja. ja goed, dat, ik, ik ben het met hem eens hoor, hoe hij dat omschreven heeft. Ik, ik, ik, ik vond over dat hij misschien wel eerder... met die stelling had mogen komen. Uh, maar ik vind het een goede zaak dat hij dat, dat hij dat doet, Raymond Knops. Uh, dus ik ondersteun dat volledig. Uh, kijk, de andere kant is blijkbaar ook... dat het overgedeel van de samenleving zich onvoldoende laat horen... Uh, en, laten we, en laten we dat vooral doen met elkaar. Laten we het gesprek hebben met elkaar. Laten we het debat voeren. Uh, nou, we zitten hier op een plek waar dat gebeurt. Laten ja. we dat alsjeblieft doen met elkaar. Ja, uh, dat doen we ook met u, Elske Doets. Ja. Want ik, dat politiek correct denken is eigenlijk een rare term. We moeten een andere uh, een, uh, term verzinnen. Want iedereen houdt van correct. Esther Voet Precies. houdt natuurlijk ook van correct. Jan Dik van den Boog, politicus, houdt ook van correct. Maar u weet waar het hier over gaat. Ja, dat is dat gedram. Hebt u daar ook mee te maken bij u op de werkvloer? Uh, nou ja, kijk, ik heb bijvoorbeeld een, een vrouwenbedrijf in mijn bedrijf en daar zijn, uh, dan krijg je weer de diversiteitskwestie. Oh yeah. Ik ja. heb 90% vrouwen in dienst. Dat is ook weer niet goed. En ik vind dat al die termen, dat dat veel te veel uh, stokpaardjes zijn. Ja. Iedereen heeft het er continu over, maar wat doen ze er werkelijk mee? Dat diversiteit bijvoorbeeld is ook, ik vind dat gewoon een soort ordinair verdienmodel. Er zijn dus grote bedrijven die bijvoorbeeld diversiteitsmanagers in dienst nemen om haar politiek correct bezig te zijn. Maar doen ze er echt iets aan? Diversiteitsmanagers? Ja, die bestaan. Ze bestaan ja. Dus. Ja. En hebt u genderneutrale toiletten bij u op de werkvloer? Nee, die heb ik niet. Nee? Ik heb gewoon een heer en een damestoilet. Wat ik heel mooi vind, overigens, in dat boek van u. Ik noem het dan <lacht> nog één keer het leven om gelukkig te zijn. Het ligt nu ook in de winkel. beschrijft u ook hè, het afgelopen jaar. Want u ja. bent verkozen tot zakenvrouw van het jaar. hebt dat eh, ambassadeurschappen met eh, verven bekleed. Maar u, u beschrijft daarin onder andere ook vergaderen. Dat doe ik dus niet. Nee. Toen dacht ik: ja, ze bestaan nog. Le le legt u eens even uit waarom vergaderen waarom we helemaal doorgeslagen zijn in dit land? Nou ja, ik vind vergaderen energievretende toestanden. En uh, dat zag ik al, al heel lang geleden. Want in 1999 ben ik al gestopt met vergaderen in mijn bedrijf. Er werken ongeveer 50 mensen. En wij doen dat dus niet. We doen elke dag een kick-off talk van 10 minuten. Oh, dat moet ook bij u in het Engels? Nee, dat doen oh. we gewoon in het Nederlands. Uh, maar goed, dat heet een kick-off talk <lacht> of een ochtendgebed. Zo zou je het ook kunnen noemen. Kijk, het CDA ja, luistert nu ook mee. Ja. heel goed. Uh, en daarin staan we in een kring. Het hele bedrijf staat. En we moeten allemaal op een gelijkwaardige manier in de kring staan. Dus er mogen niet mensen meer naar achter. Stappen. Maar ze en... staan dus, dat zegt u niet? Staan, ja, ja. niet zitten, ja. want dan word je laag van. Precies, ja, dus de mensen van de boekhouding, die zitten natuurlijk erg in hun debiteuren, crediteuren, die <lacht> moeten ook komen, die komen wel altijd als laatste, maar ze moeten op die commerciële vloer en dan moeten we even allemaal elkaar in de ogen aankijken en waar zijn we mee bezig, wat is het doel voor vandaag? Ja, en het doel mag dus nooit vergaderen aan zich zijn. Nee, het doel moet zijn, wat, wat wil je als bedrijf? En we kijk ook, ik kijk ook naar soft skills. Want al die vrouwen, dat kan natuurlijk een snelkooppan worden. En dat wil ik natuurlijk voorkomen. Dus ik kijk ze allemaal even in de ogen als ik niet praat. Om te kijken of ze er allemaal goed voor staan. Jan Dick van den Borg, uh, hoe wordt er vergaderd bij CDA? Wordt er vergaderd bij het CDA in Apeldoorn? Ja, dat moet wel, denk ik. Ja, dat ligt aan de definitie van vergaderen. Maar er zijn momenten dat we bij elkaar komen... om in ieder geval onze politieke inhoud en strategie te bepalen. Zittend of staand? Uh, dat doen we zittend. En uh, gaat u dat vanaf morgen anders doen, denkt u? Ik vind het een prachtig idee. Ja, ik, ik, ik, ik, ik doe het op mijn werk ook wel een staand vergaderen. En dat geeft inderdaad veel energie. Uh, maar als je drie uur achter elkaar moet, sta uh, moet, moet staan... dan is dat toch pittig hoor. Hebben we vergadercultus in ons ja, land? Uh, ja, ja, goed... Ik, uh, als, als je in de politiek zit, dan, dan, dan zit je vaak langdurig bij elkaar... omdat je een langdurig debat met elkaar gaat en bij elkaar de nieren probeert te proeven. Ja, dat kost soms wat tijd. Ja, dat is politiek gaan we zo dadelijk uitgebreid over door. Maar Esther Voet, hebben we een vergadercultus... en moet je worden afgebroken in dit land? Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Uh, daarbij komt, het is uitermate vermoeiend... Uh, wat je ook krijgt is dat iedereen denkt ze zegje te moeten doen als A, Pietje en Klaasje een zegje hebben gedaan. Dan denkt Keesje ik moet niet achterblijven dus ik moet ook wat zeggen. Dat is dan heel vaak een herhaling van wat of Pietje of Klaasje heeft gezegd. Het is dodelijk vermoeiend. Gewoon afbakenen maximaal wij, wij uh, bij het NIW vergaderen maximaal een uur. Of in, in een, een kring, in een kring. Ja, maar dan wordt de hele inhoud voor het blad van die week okay. bepaald. Dus dan moet je ook even de taken verdelen en nou. zo. En daarna is het klaar en gaan met die men aan. Ja, wij oh. zitten hier ook in een kring. Zit er nog, ik hoor net van de regisseur, we kunnen ook staan. Ja, Dat <lacht> zijn we van die speciale tafels, die kunnen straks omhoog. Misschien kunnen we het zo dadelijk gaan uitproberen. Misschien ook niet, want als we het van mijn technisch vermogen moeten hebben. Goed, uh, uh, door <lacht> met de volgende kwestie aan tafel. Uh, ik, ik vraag ook u om mee te doen met de discussie hier aan tafel. Gebruik ervoor de hashtag WNL of WNL opinima en dan doet hij dus lekker mee. Elske is een ultiem rolmodel. Dat compliment kwam van Nelly Kroes... en was bedoeld voor de Elske hier aan tafel. Elske doet topvrouw in de reisindustrie. Ze is nog even zakenvrouw van het jaar, vorig jaar gekozen. En deze lof viel haar ten deel van de juryvoorzitter destijds... fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer, Anne-Marie Joritsma. Maar we hadden nu acht serieuze kandidaten. En uh, ja daar stak zij met uh, kop en schouders bovenuit. Ja. Prachtig bedrijf, heel stabiel, in de crisis gegroeid. De afgelopen drie jaar met 60% gegroeid. Um, en een fantastisch mens, dat is natuurlijk ook belangrijk. Dus een heel mooi rolmodel, want dat is natuurlijk wat wij ook willen... Eh, vanuit de Zakenvrouw van het Jaar. Het zal je maar gezegd worden. Ja, het was even een momentje dat <laughs> ik zo moest doen. Ja. Nee? Net als dat ultieme rolmodel van Nelly. is ook heel eervol, want dat vind ik over haar. Ja, u krijgt het er. Waarom, van. waarom bent u zo'n rolmodel? Ja, kennelijk uh, ben ik erg inspirerend. Maar daarnaast vind ik het ook... Uh, ik, ik moest dit jaar natuurlijk heel veel op podia staan en speechen... Ja. Vind ik mijn ego niet zo belangrijk en deel ik graag dat podium? En dat is erg ontwapenend, omdat ik mensen erbij betrek. En Wacht daardoor... even, is het zo in de zakenwereld dat ego's veel mensen toch nog parten spelen? Nou, ik denk dat. Uh, ja, sorry voor de heren hier aan tafel, maar de heren hebben wel last van meer ego. Uh, oh, als mannen ondernemer hebben daar last van. Jan Dirk van den Borg, <laughs> als ondernemer zijn. Als politicus ook, heb je last van uw ego? Nee, ik heb daar geen last van. Ja, wat vindt uw vrouw daarvan? Denkt zij daar ook zo over? Uh, ik denk dat zij er ook zo over denkt, maar dat zou eigenlijk aan haar moeten. vragen. Ja, ja ik zeg, ja, door het glas. Uh, uw vrouw luistert mooi mee. Nou, de vraag was zo dadelijk nog eventjes. Uh, Esther Food, uh, want waar u een beetje uh, teg, uh, tegen opneemt uh, als ik het doets, dat is dat glazen plafond. Precies. En Esther Food, volgens mij hebt u in uw leven ook niet zo heel veel uh, last gehad van een glazen plafond, nee. toch? Nee, ik, uh, ik, ik heb het niet meegemaakt. Uh, nooit zo ervaren. Uh, ik denk ook, het is natuurlijk ontzettend makkelijk om steeds als er iets niet lukt... een verantwoordelijkheid buiten jezelf te vinden. En dan is het al vanuit vrouwen heel gemakkelijk brullen. Glazen plafond, net zoals dat het gemakkelijk metoo brullen is. Excuus, maar dat zeg ik toch maar mooi. Ja. Want ik denk dat dat totaal doorgeslagen is. En worden te snel excuses gezocht, zegt ze? Ja, en, en als vrouw... Kijk, het is wel zo... Je moet keuzes maken in een leven. En ik denk dat keuze maken voor de man vanuit de traditie... misschien wat gemakkelijker is dan voor de vrouw. Maar je maakt een keus en daar, daar, daar ga je bij. En ik vind trouwens ook dat we daarin ongelooflijk zijn gegroeid. We leven in 2018. In de jaren zestig was het misschien nog een ander geval. Maar tegenwoordig je, hoef jij als vrouw echt niet meer aan te komen... met het glazen plafond. Gewoon als er iets misgaat, kijk wat je beter had kunnen doen. Ja, U Uf. hebt het zelf ook in dit boek over balanstrutjes. Balanstrutjes. Ja. Moet u toch even uitleggen wat ja. u daarmee bedoelt? Ja, het klinkt heel naar. Hè? Heel naar. Maar wat, wat mevrouw Voet zegt is... het gaat er natuurlijk om dat je hand in eigen boezem moet steken als vrouw. He, dus er wordt heel snel ook geroepen van... kinderopvang is te duur en ja. zo'n soort kwesties. Uh, maar goed, waarom heb ik die uh, balanstrutje geïntroduceerd? Omdat ik vind dat de Nederlandse vrouw... 6% van de Nederlandse vrouwen zit maar in topposities. Dus dat is dramatisch. Daar moet dus echt wat gebeuren. Dus rolmodellen zoals ik of Nelly Kroes of wie dan ook zijn echt nodig. Ja, maar die waren vorig jaar ook nodig en dat ja, jaar daarvoor. En precies. het heeft nog nooit iets opgebracht. Nou, ik denk dat ik met mijn mm. academy... Ja, nu wordt het anders. Want academy, ja zeker, <laughs> ja. opgestart voor jonge meisjes... daar wel een verschil in gaan maken. Maar een balansdruutje, uh, dat is een vrouw die eigenlijk geen keuzes maakt. Die uh, zich de luxe kan permitteren om part-time te werken om dus daarnaast ook nog te willen sporten, goed te willen koken... nog gezellig met vriendinnen en dan ook nog werken... en dan ook nog kinderen en dan ook nog misschien luizenmoeder zijn. Nou, het moet allemaal, maar er wordt niet een keuze gemaakt. De, de luizenmoeder, ja, je noemt het dan. Daar en, gaan we het precies zo dadelijk nog over hebben. Jij vervolgt je verhaal, ja. En daardoor kan je nooit excelleren op geen enkel vlak... Ja. En uh, uh, bij een topsporter, een vrouwelijke topsporter... is het wel geoorloofd dat hij heel hard traint... en dan goud haalt op de dubbeleemse spelen. Maar als carrièrevrouw word je toch vaak, ik ook... met een enorme frons benaderd. Nog steeds? Enorm. Uh, en, uh, want dat kan niet. Dat is per definitie schadelijk voor je kinderen. Want hoe doe je dat dan thuis, vragen M ze? Mijn kinderen werd zelfs gevraagd door ouders... toen ik zaakvrouw van het jaar werd... zie jij je moeder nog wel eens... Ja, ik vind dat toch wel vrij ver gaan. Ik vind niet dat ze daarmee belast moeten worden. Uh, ze, het is niet aan hen om. om uh... Maar al die mensen zitten dus vast in een heel ouderwets ja, denkpatroon dus eigenlijk. Ja. Hoe is dat bij, nee, wat groter, niet alleen bij het CDA in Apeldoorn, maar bij u in de raadszaal. Toch de dominantie van, van de man ook, Jan-Dirk van der Borg? Nou, je ziet dat wel veranderen hoor. En je ziet ook wel dat, dat steeds meer vrouwen in een leidende, leidende uh, positie terechtkomen. Uh, als ik even naar Apeldoorn kijk, dan zijn, uh, uh, dan zijn er vrij veel fractievoorzitters, ook vrouwelijk, bijna de helft. Uh, dat, en dat is een goede zaak. Uh, we moeten nog werken aan het aantal wethouders. Uh, dus dat gaat in, in ieder geval de goede kant op. Als ik binnen mijn eigen partij kijk... Ja, dat moeten meer vrouwen worden bedoeld? Toen. Ja, dat vind ik wel. Dat moet in balans zijn. Sorry voor het woord, maar dat moet in balans zijn. <lacht> uh, als je kijkt naar het CDA landelijk... Uh, dan, dan was de vorige keer bij de vorige raadsverkiezingen... ongeveer de helft van de lijsttrekkers was vrouw. Nou, dat is een goede zaak. Uh, dus het gaat, het gaat de goede kant op. Maar het, het, het, het, het, uh, we moeten eraan blijven werken. En dat kan volgens mij alleen maar door succesverhalen te laten zien. Hè? Uh, vrouwen die hier aan tafel zitten, dat we ja, daarmee in de gang gaan. Precies, en wie is Laat dat, precies dat zien. Wees we, daarin ook leider. Wie, wie moet dan daar precies aan werken, Esther Food Om die vrouw inderdaad door te laten dringen... veel massaler tot die absolute top. Ik denk dat we in ieder geval als vrouwen onder elkaar... ook een keertje elkaar erop aan moeten spreken. Als ik inderdaad hoor... Het is mij het hart gegrepen wat u vertelde. Dat iedereen dus... Want ze moeten ook nog een keer mooi zijn. Prachtig sociaal leven hebben. Goede vrienden enzovoort. Ze, kies. Kies. Je moet in het leven keuzes maken. En stick, to, stick with it. Ja. Blijf, blijf daarbij. Maak de keus. En, uh, en als je daar niet gelukkig van wordt. oké, okay, Dan kun je een andere keus maken. Maar het kan gewoon niet zo. Dat je jezelf verdeelt in honderdduizend stukjes. Je hebt een paar prioriteiten te stellen. En ik zie het ook. Uh, bij vrouwen bij mij om me heen. Die hebben gewoon echt de ambitie niet. Die vinden het gewoon wel leuk. Dat, om, mag, ook, om, dat mag ook. Dat mag vind ik helemaal niet erg. Maar ga dan niet lopen klagen. Dat je, dat je een glazen plafond tegenkomt. Precies. Of wat dan ook. Want dan Bieuzele. moet je gewoon zeggen. Ik ben tevreden met het leven zoals ik leid. Ja, en ik denk dat daar ook heel erg over gaat. In hoeverre ben je gewoon tevreden met wat je doet? Ik ben dol op wat ik doe. Ik doe het nog iedere week met passie ja. en met heel veel plezier. Ik, ben ik ook denk dol dat dat op ook heel belangrijk is. Ja, uh, en ga ermee door hier aan tafel van WNL <laughs> Opiniemakers... waar dus op dit moment het eigen initiatief wordt gepredikt. Uh, in dit boek, ik haal het nog een keer bij... Uh, is, is, ook pedagogische kwesties uh, roert u aan. Hè? Wil ik voor mm -hmm. die laatste vijf minuten die we dan nog hebben... voor het nieuws van zes uur toch nog even even bij stilstaan. Want uh, u vertelt over uw weg naar succes. En dat leunt op de gedachte dat je moet doen... waar je plezier aan beleeft. Ja. En zo moeten wat u betreft ook ouders omgaan met hun kinderen. Want het boek is uh, hier en daar, dus dat zei ik al... Hè, ook pedagogisch van aard. Ouders zien kinderen te veel nu als een project... waar ze hun eigen ambities op loslaten. Verwachten te veel van hun kind. En dat deed mij dus denken aan de luistermoeder. U noemde dat net al. Laten we even luisteren naar het volgende fragment. Papa Karel die komt verhaal, ha verhaal halen bij juf Ank. over zijn dochter... Maledieve, die qua leesniveau een maan is, zoals dat heet, en geen raket. Volgens het systeem is ze een maan, Karel. Meer kan ik er niet van maken. Vind je het goed dat ik nu eindelijk pauze neem? Ja, maar Ze wordt er heel onzeker van. Maledieve of jij? Ze heeft al heel veel faalangst. Dat zie je vaker bij hoogbegaafde kinderen. Sinds wanneer is Maledieve hoogbegaafd? Wist je dat niet? Nee, daar heb ik nou nog nooit eens van gemerkt. Ze is getest. Waarom in godsnaam? Omdat wij het vermoeden hadden dat ze het was. En? Ja. Ze is het. God. Dat heeft het het goed verborgen weten te houden. Of misschien heb jij het al die tijd niet opgemerkt. Zou dat het zijn? Misschien omdat je voorheen al die tijd kleuters hebt lesgegeven? Met deze leesmethode wordt een vorm van convergente differentiatie toegepast. Daaruit is gebleken dat de maledieven auditief niet heel sterk is. In jibbe-janneke taal, dat wat ze hoort, kan ze niet meteen omzetten in lettertjes. Dus daarom is ze een maan? Ja. U moet lachen. Ik vind het zo heerlijk. Het is misschien ook wel een lach van de herkenbaarheid. Ja, ik kom uit een onderwijsgezin en ik heb zelf ook voor de klas gestaan. En um, ik ken nog de discussies thuis die dan altijd mijn ouders ook hielden, met de gedachte dat ik dat niet begreep. Maar ik begreep het natuurlijk wel. En er zijn, je ziet dit heel erg, ouders willen dan zoveel dat, dat hun kind shine. inderdaad, vaak. Alle ambities die zij zelf niet hebben waargemaakt... die projecteren ze op dat kind. En bij mijn vader is het ook gebeurd op school... gewoon dorpshoofd van een christelijke school in een dorp, Ozaan. dat een moeder dan wilde dat Pietje naar het ateneum ging... en dat mijn vader zei, Moet je horen, dat zit er niet in... want het is 5% inspiratie en 95% transpiratie... en dat gaat die <lacht> jongen niet doen. En, maar hij moest dus toch naar die middelbare school toe. Daarom zeg ik ook altijd luister naar de leraren. Want die hebben dat kind dag in dag uit in de klas gehad. King ging van de, het atheneum naar de HAVO, naar de MAVO. En uiteindelijk naar de LTS. En daar wil ik helemaal geen waardeoordeel aan geven. Maar dat kind voelde zich mislukt. En daar gaat het mij om. Dus uh, luister naar de leraar. Die hebben ervoor doorgestudeerd. En uh, papa mag je thuis Papa en mama mag je thuis zijn. Maar alsjeblieft, denk niet dat jij beter weet wat goed is voor je kind. Want die leraren en onderwijzers hebben ervoor doorgeleerd. Dat fragment... vind ik ook hè, dat je als ouder ook een cruciale rol speelt. Ik ben observerend van aard, zo manage ik ook. En zo voed ik ook mijn kinderen samen met mijn man op. Je moet gewoon goed naar je kind kijken... En als je goed kijkt, ja. zie je heel goed wat er mogelijkwijs in zit of niet in zit. Mm -hmm. En je moet ook realistisch zijn. Mijn jongste wil profvoetballer worden. Nou, de kans dat hij dat wordt is dus heel erg klein. Oh. Dus ik kan zeggen, fantastisch. Je kan goed voetballen. Je zit in het selectieteam. Maar je kan ook zeggen, lieverd de kans dat je dat gaat lukken, dat is wat ik doe, is, is minimaal. Ja. Uh, ik denk dat het daar heel erg aan schort... dat ouders hun kinderen veel te veel op een, op een, ja, een voetstuk plaatsen. Zeker. En dan pas op hun twintigste uh, krijgen ze voor het eerst eens een keer een, een teleurstelling uh, voor nou, de kiezen. Nou, dat is ook, hè. Al die ouders die die kinderen maar willen beschermen voor een teleurstelling... Kort geleden nog, ik weet niet meer van wie het was... maar er stond in, uh, in een landelijke krant iemand die zei... gun je kind de teleurstelling. Precies. Nou, absoluut, want op het moment dat je echt de grote mensenleven instapt... en je hebt die teleurstelling van huis uit niet gehad... omdat je zo beschermd bent opgevoed. Ze zeggen wel eens, verwennen is net zo erg als verwaarlozen. Hè. Dus op het moment dat je dan zo'n teleurstelling be be te verwerken krijgt... en met de grote consequenties, ja, dan... dan is de klap veel te groot. Dus gun je kind een teleurstelling. Nou, die slaan we op en hopelijk u ook, luisteraar. Uh, dan uh, gaan we zo dadelijk door, hoor, met WNL Opiniemakers. Dan bent u ook weer aan het woord, hoor, Jan Dirk van den Borg. Ja. In dit vrouwelijk geweld <laughs> kwam u even niet tussen. Uh, Blijven uh, uw inzendingen sturen via hashtag WNL of WNL Opiniemakers. Dan doet u zo dadelijk ook mee met het debat op rechts. Nu eerst reclame en dan het nieuws van 6 uur. En daarna weer een half uur. WNL Opiniemakers. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Met deze week. Xi Jinping, de nieuwe maal. Italië, van Mussolini tot Berlusconi. En ja, dit wordt hem mensen. Dit zijn de dafjes. Daf. De trutterschudder met het pintere poot. De dafjes die gaan met de noodgang en die gaan we enorme klappen. OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend om 10 uur. Het nieuws van alle kanten. Echt persoonlijk advies geven. Het is de ambitie van bedrijfswagendealer Biemond en Van Wijk. En dat doen ze niet alleen achter hun bureau. Maar ook hier bij een klant in IJmuiden.